ZFM Dit is kerst met ZFM Met men nu Jouw keuze ZFM Je luistert naar Gelmer en de M&M's Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort I'm a lot for Christmas Hele goede avond allemaal. Het is weer zover de laatste... Nou ja, laatste vrijdag van dit jaar. En dat kan maar één ding betekenen. We zijn er weliswaar een uurtje later. Maar het is tijd voor Jelmer en de M&M's. En ja, niet zomaar een uitzending. Het is namelijk tijd voor onze jaarlijkse special. Natuurlijk het begin van ons programma in 2021 alweer. Dat is alweer een tijdje terug. En daarom pakken we elk jaar lekker groot uit. Met alle M&M's natuurlijk weer hier aan de tafel. En Jelmer die deze keer even op mijn plek zit... Voor de eerste helft, want we hebben een verlengd programma, maar goedavond allemaal. Hallo, hallo, hallo. hallo. hallo, hallo. Hebben goedenavond. we er een beetje zin in? De oudejaarsuitzending Jelmer en de M&M's van 8 tot 12 op de laatste, laatste vrijdag van het jaar. Woehoe, woehoe. Ja, zeker, Let's zeker, go. zeker. Ja, we hebben er zeker zin in. En uh, zometeen uh, in de eerste helft uh, nog even ouderwets. En daarna gaan we nog even terugblikken op het hele jaar, uh, in hoeverre ja. dat lukt. Ja, inderdaad. Maar ik wilde in het begin uh, toch, uh, jongens, jullie nog even bedanken hè, voor het afgelopen jaar. Uh, dat we dit uh, weer met elkaar hebben gemaakt. En uh, al twee jaar inmiddels. Dus om dat even te vieren, heb ik een uh, klein flesje met uh, bubbels meegenomen. En uh, kunnen we daar even voor op proosten en kunnen we de uitzending goed beginnen. Ja. Voordat we wat ik zie op het programma was het serieus gaan hebben over nieuws. Ja, ja maar inderdaad. Eerst even. Het ja, ja, doen goed voor de microfoon over. Ja, de deze deze ik hoop niet dat hij gaat spuiten, maar mensen op de webcam oh, kunnen op... meekijken <laughs> of dat goed we gaat. We hopen dat hij spuit. Ja, dat zelf hebben volgens mij. Ja, gaat het goed? Ja. Ja, hey, ja, ja, ja, ja. Hij hey, doet ja. Het. Ja, de... En uh, hij is veilig gebleven. Ja, ja, een mooi begin van onze eindejaarsak. Ik zal het even kort samenvatten wat we dan deze uitzending gaan doen. Zoals Jouw net al zegt, de eerste twee uur gaan we terugblikken op ons december. Want ja, geloof het niet, het was toch ook nog echt een maand? Je zou bijna denken van niet, maar het was wel zo. En dan gaan we in de laatste twee uur gaan we terugkijken op het hele jaar. En zoals ik al zei, de eerste twee uur, nou, die presenteer ik. De laatste twee uur doet Jouw maar eigenlijk uh, traditiegetrouw. Maar ik denk, ja omdat we dit jaar toch een beetje die afwisseling erin hebben gebouwd... doen we dat dit keer ook eventjes leuk. En vier uur zo presenteer is toch best een lange zit. Dus, uh. Maar goed, we beginnen dus inderdaad eigenlijk zoals we altijd doen. Nu dan wel met Prosecco. Met het nieuwste overzicht. Die nu overstroomt, ja. Oh, he. deze, je ziet het. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, is ja, ja dat is wel toepasselijk eigenlijk. Heel onverwacht. <laughs> uh, want we hadden hier met de Rosé ook even hoog water. Maar het eerste was natuurlijk opviel op afgelopen maand. Oh, wat een bruggetje. Uh, ja, echt geniale bruggetjes. Daar hebben we er nog meer van trouwens in dit programma gehad. Ja, ja. Uh, dat zit er richting het eind einde van deze hele show in, in onze uh, M&M-remix van 2023. Ja, bruggetjes bouwen toch? Maar over die bruggetjes, het kwam zelfs uh, tot boven bruggen in Nederland. Want uh, afgelopen week uh, steeg het waterpeil uh, ver boven het NAP. Ver boven wat Nederland eigenlijk aan kan. Um, um, uh, en dat zorgt op verschillende plekken in Nederland voor problemen. Zoals langs de IJssel in uh, Overijssel. Maar ook langs de vecht in die provincie. Uh, denk aan plekken als Deventer... maar ook plaatsen langs de Maas en de Waal... Uh, kregen te maken met uh, hoge waterstand. Yes. Uh, waardoor de uh, zandzakken stonden... Okay. Uh, crisismaatregelen werden genomen. En uh, ja, het hoge water komt steeds dichterbij. En dat komt dus niet omdat het hier de hele tijd regent per se. Hè? Want we hebben natuurlijk niet echt uh, mooie weken achter de rug... om het zo maar even te zeggen. Uh, maar dat komt vooral door onze omliggende landen... omdat je natuurlijk die rivieren hebt die... Uh, komen allemaal uh, ja, uit de bergen, uit Zwitserland en zo, en de Rijn door Duitsland. In Duitsland is het zelfs nog erger geweest, ook uh, heel veel evacuaties en zo. Hmm. Uh, maar dat komt hier natuurlijk allemaal beneden, de rivier in Nederland komt dat allemaal eruit. En uh, ja. is dat nog, nog heftiger uh, uh, met het water. En we hadden natuurlijk de wind, want we hebben twee stormen volgens mij gehad. We hadden eerst storm Pia, en toen nog storm Gerrit, die dan niet dicht bij ons kwam, maar uh, wel nog wat naweeën hier uh, heeft vertoond. Um, uh, en die stuurde dan weer het water op. Waardoor het niet uit kon stromen in de Waddenzee. Dus al dat samen uh, bracht het eigenlijk dat het water hoger stond dan ooit. Uh, hoogste waterstand uh, ja. in heel veel jaren. Uh, maar misschien hebben jullie dat ook wel gezien. Is dat de Maasvloedkering uh, ook uh, voor het eerst ja. sinds zijn bestaan uh, heeft moeten activeren. Dus om het water tegen te houden. En uh, dat is natuurlijk ook wel weer bijzonder. Dus uh, ja, dat, dat viel mij eigenlijk op afgelopen maand ja. in het nieuws. Uh, het water. Ja, nee, en de afgelopen maand was het natuurlijk wel erg erg regenachtige maand ook, inderdaad. Uh, en die, die hoogwaterstanden ook. Ja, nou goed, laten we maar gewoon met z'n allen ten eerste blij zijn dat er geen hele grote overstromingen zijn geweest. Uh, hier in Nederland. Want uh, natuurlijk, het is toch altijd een risico. We leven natuurlijk grotendeels uh, onder het zeeniveau hier in Nederland. En daarom is het toch altijd een soort prestatie als we dat allemaal toch nog. Uh, met dank ook aan de waterschappen, natuurlijk heel erg. Uh, nou, dat is waar, ja. maar ik wil toch, ik wil toch het zeggen. Ik zie altijd die leuke plaatjes op Twitter. met. Oh, als de dijken doorbreken. als klimaatverandering erger wordt, dan, dan stroomt Nederland onder. Maar Zandvoort is er dan nog gewoon hoor. Dus dan, ja, klopt. En ja. Als ik dat dan zie, dan, dan voel ik me toch altijd wel. Uh, ja, dat, dat vind ik wel prettig. We hebben inderdaad heel veel massa op over. de duinen. Ja. Ja. Ja. Maar, ja, maar onze duinen zijn hoger. Want in Scheveningen hadden ze wel last van de overstromingen. Ja. Ja. In Den Haag ook. Ja, en dan hier, hier denken wij, heb je hebt ja. natuurlijk ook niet echt. Uh, uh, nou, nee, je hebt natuurlijk wel duinen daarachter. Daar stond het water ook hoog bij meertjes. Maar je hebt hier natuurlijk niet echt een rivier lopen of zo. Die, nee, uh, we, we hebben echt mazzels hier het dus ja, dus Als heel Nederland hoog. onderloopt, dan. Uh, hebben wij maar, behalve, een behalve een met de zeespiegel. Uh, ja, nee, dan, dan wordt het wel anders. een soort van, dan dan dan minder, inderdaad. Ja. Uh, Iets anders hebben we natuurlijk nog wel, wel mast als we boven water liggen. Maar goed, laten we blij zijn dat we gewoon uh, de Deltawerk en de overige maatregelen hebben natuurlijk. Uh, ik zag dat er soms nog oude gemalen werden ingezet... om ook nog wat water droog te pompen een bepaalde polders. Ja, vind ik ook altijd alles wel. werd uit Kijk, kast, het is het, Ik vind het al, toch altijd een soort impressief dat die oude techniek... toch nog steeds werkt en nog steeds actief wordt ingezet. Ja. Ik weet niet precies welke gemalen dit was, maar dit las ik uh, op Twitter geloof ik... op het, uh, op het account van een bepaalde En Inderdaad, dat je denkt, ja, dat, dat is toch knap dat het inderdaad nog werkt... Tot zover dus eigenlijk uh, het hoge water. Nou goed, laten we gewoon hopen dat het uh, weer minder wordt. Ja, en uh, even om het, het cirkeltje rond te maken. Inmiddels is uh, de, de, de, de bubbels zijn veilig ingeschonken. Ja. En uh, om even te proosten, ook alvast op het nieuwe jaar en op het uh, laatste uitzending. Nou, proost allemaal. Ook ja, ja. voor de proost, kijkers even... en de luisteraars proost. thuis. Ja, ik zit hier een beetje awkward. Uh, ja, maar ja, ik doe mentaal Mike, mee. Ja. proost, zelf. Uh, ja. <laughs> dan horen jullie het ook. Ja, zo tegen de microfoon aan. Ja, en dan hebben we eigenlijk toch nog even wat, ook nog wat goed nieuws. Want, uh, nou ja, Mirko en uh, Mickey hebben dit keer geen nieuws item aangeleverd voor deze maand. Maar wat mij wel opviel deze maand is dat... Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik moet zeggen, het is wel, ik vond het ook lastig hè. Het is december, het is druk en dan kijk je ja, toch niet zo heel veel nieuws. Toen doe ik normaal toch niet heel veel. En nu heb je nog een maand dat er nog minder nieuws gekeken wordt. Maar wat ik wel voor heb gedaan in de eerste weken dat ik gewoon nog aan het werk was, is uh, radio luisteren. En het was weer het, het glazen huis dit keer. En het is uh, geloof ik een aantal jaar weg geweest. Uh... Ja, het is, het, is uh, ja. het glazen huis van 3FM. Series uh, Request is een... Aantal jaar in een andere vorm. En de ja. laatste jaren wel weer terug geweest, maar niet heel populair ja. geweest. Maar goed, ik moet zeggen, ze hebben nu dus weer eigenlijk um, veel meer opgehaald. Ze hebben voor de stichting ALS 7,5 miljoen euro opgehaald met Serious Request. En dat vind ik toch lekker positief nieuws, want het is natuurlijk een, uh, een vreselijke ziekte-ALS. Nou, ik moet zeggen, ik vond ook de uitzendingen op de DFM uh, niet tegenwoordig. Ik heb zelfs thuis radio geluisterd en dat zegt echt al heel wat uh, voor mij. Dat doe ik eigenlijk nooit normaal. Dus ik vind dat ze het goed hebben gedaan. Het was een leuke actie. Ja. En het is ook uh, voor een goed doel geweest natuurlijk. Nou, Ik, ik denk ook, wat, het, wat nu misschien anders is dan normaal... Is, is voorheen was het altijd dat het geld vaak naar het buitenland ging. Hè? Dat het voor buitenlandse goede doelen ja. waren. En ik denk dat misschien ook het feit dat ze nu een keer hebben gekozen... voor iets wat ja, toch ook ja. in Nederland heel erg leeft... dat dat ook die interesse weer een beetje heeft uh, getrokken. Dus dat is, dat is altijd uh, hartstikke ja. mooi natuurlijk dat dat dan uh, ja, dit, soort, dit soort goede doelenacties zijn natuurlijk altijd uh, goed voor het land. Uh, en dat is ook mooi dat dat is uh, opgehaald. En dan ga ik toch even ja, kijken ik, hier... Uh, ja, ik hey, ga, kijk. Ik kijk op de tafel hier of er nog andere nieuwsitems zijn die we nog willen nou, bespreken. Nou, ik wil nog wel wat toevoegen aan de okay, uh, Request. Yeah. want ik vond ook echt een uh, hele mooie actie en ook de, de, de afsluiting was mooi. Er werd ook nog door een uh, soort koor gezongen en sowieso altijd die emotie bij die mensen met die ziekte die daar dan ook zijn. Uh, ja, is uh, moeilijk om te zien en uh, goed dat daar geld voor wordt opgehaald. Oh, cool. um, ik denk altijd nog aan Haarlem in 2014. Dat is, uh, jongens, ja, volgend ja, jaar is dat uh, ja. tien jaar geleden. Ja, ja, uh, toen ja. werd er dus het uh, fenomenale bedrag van 12,4 miljoen opgehaald. En uh, toen heb ik nog een bezoekje gebracht aan het glazenhuis. En ik heb nog een kerstmuts daarvan liggen. Dus daardoor ben uh, ik er altijd nog aan, uh, ben ik wat meer aan verbonden. Ja. Ik vind het altijd heel mooi om te zien uh, hoe mensen van alles uit de grond stampen om uh, geld op te halen. Dat is toch uh, wel iets bijzonders. Uh. Ik ook, ja, maar wat ik, wat ik wat wel heb... Wat, uh, heb hè, en wat Mirko maar... wel zegt... Ja. Uh, over dat het doel natuurlijk uh, wordt gekozen. Uh, ja, in 2014 was het volgens mij wel iets uh, wat dan naar het buitenland ging... voor kinderen die dood gingen aan uh, ja, ook hele belangrijk, simpel ja, dingen. Tuurlijk. Dus ook belangrijk. Maar het klopt inderdaad wel. Het moet wel aanspreken. En de laatste jaren volgde ik het ook niet... omdat het gewoon, ja, het sprak niet zo aan. Nee. Dus het ligt nee. wel heel erg aan het doel, ja. Nou ja, en, en wat ik zelf ook nog wel hoop... maar dat was middelen een wens voor in de toekomst... is toch wel... Kijk, de actie is prachtig. En het feit dat ze dat geld ophalen en het in, weet, voor het goede doel. Maar uh, het hele idee van dat ze zichzelf opsluiten. En dat dat zo zwaar is. Terwijl het duur betaalde presentatoren krijgen. Die vette shakes, vol groentes krijgen. en zo. Ik bedoel, oké, okay, het zal wel iets met je doen. Maar ik denk dat het als ze echt willen... Als ze nu, nu op de goede tour, de goede lijn. Er is weer hernieuwde aandacht. Als ze echt willen dat die aandacht toeneemt. Maak het wat moeilijker voor die presentatoren. Doe gewoon alleen water of zo. Het ja, klinkt heel raar, maar ja. dat, dat kan. Prima, dat is helemaal ja. niet onmogelijk. Of, of wat minder de focus erop leggen. Wat minder de focus... Ja, maar, de, maar dat zou ik dan ook wel jammer vinden. Dan, dan, ja. dan kunnen ze er net ja. zo goed gewoon. Maar ze moeten die challenge wat meer aandikken. Ik ja. vind, het is nu toch vooral een beetje van... dat ze daar dan vier, vijf dagen zitten... en dat ze dan daarna denken van ja, wij zijn ja. de Messias. Dan, ja, ja, nee, Het goede zeker, doel is zeker, heel ja. goed... Ja. Maar, maar het mag wel, wat, het mag wel wat, wat, wat spannend. Het mag echt een nee, beetje een zeg, challenge voor, Het vind. is natuurlijk een beetje sensatie zoeken, maar het, het hoort natuurlijk wel echt uh, unaniem met die glazen huizen, Serious Request. Maar goed, ik vind het gewoon, het gaat er uiteindelijk om, dat er geld opgehaald gaat voor de goede En hoe oh, die uitdaging is voor de presentatoren. Dat hangt er natuurlijk een beetje los van. Maar goed, het is wel een beetje het selling point. En nog verder op de tafel hebben we verder nog nieuwste items, anders ga ik gewoon lekker nou door ja, naar het ook, volgende. ook Serious Request, hè? het brengt natuurlijk ook hele goede memes. Wat en een wat dacht, item. Wat dacht je van, boodschap. <laughs> We, kun, we kunnen boodschap natuurlijk niet vergeten. Ik weet boodschap even niet meer. Wat is dat boodschap, dan? dat was met een ja, keel. Uh, dus ja. Ja, ja, ja, ja, zeker. Boots, die had een ook van die ziekte en die, uh, <laughs> die bracht zo uh, die, uh, die, uh, die brief zo naar binnen. En toen zei hij. Boodschap! Gaan oh, dat openen? Oh, uh, oh, uh, het Even kijken, ik ja, hoor dat je het uh, nog niet open zet. Nee, niet openzetten. ik mag niet open, maar mag niet open, open, maar open maar zetten. Maar we zijn aan opzoeken, ja, wacht even. Hier oh, komt hij, oh, hier oh, komt hij. Oh. Ja, ja. Wacht zeker. even, we gaan, we gaan, gaan luisteren zin. naar boodschap, FM. Op de, dat als, noemen we als dan, de tweede lijn. Tekening. Ik zal de tekening en twee gel. Laat hem even zien, laat hem even zien, laat hem even zien. Hartstikke idee, het is een. Zon, nou, doe hem erin, doe ik hem even open voor je. De DJ's zitten daar, Roep anders even een boodschap naar ze. Ja, Die heb ik al een tijdje ja. niet meer gehoord, maar die vond ik wel ja. leuk in de ja. ja, ja. Hey, dat nou, brengt de de... De... gewoon memes. En dan misschien geen nieuws, maar iets anders natuurlijk ook er is. De Top 2000. Wat vinden ja. we ervan dat Bohemian Rhapsody weer op nummer 1 staat? Ja. Ja. Ja. Weet je, ik we beginnen denk... niet over. Ik denk, teringen, ik denk, he. <laughs> gezeik, <laughs> ik denk dat het vaststelt Christus. hoe groot de influence is van Queen in Nederland. En ook met name dan inderdaad Bohemian nou. Rhapsody. Ja, ja. ja. Kijk, dat, dat nummer, het is gewoon een heel bijzonder nummer hoe dat in elkaar ja. zit. Alleen ik vind ook wel... Kijk, deze lijst, nu was het ook precies dezelfde top 10 als vorig jaar. Er is wel iets in maar het is altijd ongeveer hetzelfde. En vaak zijn de nummers die ver onderin staan. Dus ergens tussen de 2000 en 1000 en tussen de 1000 en... 200. Die zijn vaker va die, die va interessant. Want als je dan die hele lijst luistert. of een stukje daarvan. dan ontdek je echt nieuwe artiesten en leuke nummers. Ja, want ja als ja. je naar de top 10 of alleen op Oudjaarsavond luistert. denk je, oh ja. Die hebben vorig jaar al Ja, maar dus ik het vind het wel gevoel... jammer dat. Uh, zeg maar nieuwe nummers bijvoorbeeld. stel er dus een nieuwe artiest. dat kan nooit bovenaan komen. Dat nee, is, zo... Precies. Nee, is en... zo diep triest. Maar ik heb ook het gevoel dat dat toch wel een beetje bewust is. met al het respect. Want. Kijk, als jij op die website gaat... dan krijg je al nummers aanbevolen. Van, hoe wil je die toevoegen aan jouw favorieten, als je wil stemmen en zo. En dat ja. zijn eigenlijk altijd al nummers die in de top 200 staan. Terwijl als, wat ik zou denken als ik uh, uh, die website zou maken... dat stemsysteem... ze moeten er gewoon wat Spotify aan koppelen... waardoor elk ja. nummer vindbaar is. Want dat is nu niet zo. Dus het is ook heel veel moeite om een nummer... wat nog niet in de lijst staat, ja. om dat toe te voegen. En ze moeten het gewoon compleet random maken... wat aanbevolen wordt. Echt compleet. Dus dat er echt een kans is dat je gewoon... Een totaal obscuur uh, uh, nummer hebt. waar drie mensen naar geluisterd ja. hebben. Want ja. dat is de enige manier waarop je dit eerder krijgt. Ik denk dat ze het ook zelf in stand ja. houden. dat het heel oninteressant is. omdat dus constant diezelfde nummers makkelijk vindbaar zijn. Zeg ja. maar. en de rest ja. niet. Maar goed. Dus ook daar weer. Uh... Wij hebben daar misschien <laughs> wel een oplossing voor deze avond. en dit is ook weer een mooi bruggetje. Ja, het thema van de avond: bruggetjes. Want wij hadden natuurlijk nu weer een idee. kijk, kerst is er al geweest. Dus nou, normaal doen we natuurlijk altijd veel kersthits. draaien zo. Uh, met de eindejaarsuitzending. En nu. Wat, wat doen we nu niet meer? Jammer wil iets zeggen, zeg maar. N nu doen we dat niet meer. Ja, ik ben alweer dichtgedraaid. Ja, je bent dichtgedraaid. Ja. Dus ik denk, wat gaan jullie er weer doorheen tetten. Ik probeer een mooie introductie te doen. Oh ja. Ja, ja, ja. Nee, nee maar goed, uh, jullie staan weer open hoor. En nee, wat ik zeg, wij gaan. Zaten we te denken, ja, weet je, kijk, kerst is al geweest. Dus ja, we draaien nog wat kerstnummertjes, net lekker. openen met All I want for Christmas. Maar ik denk, ja, we moeten. Nou, ik en Jammer dachten, ja, we moeten gewoon wat anders doen. En toen hebben we eigenlijk het concept bedacht wat we vorig jaar ook wilden doen, maar wat het niet paste. Dus hebben we bedacht, dit jaar, ja, ja, voor het eerste keer, dat we bij Jammer en MM's. ...de top 20 2023. En ja, wat is dat nou? We hebben hier aan iedereen gevraagd... vooral ik, Jelmer, Mickey, Mirko... ...die hebben allemaal vijf nummers ingestuurd... ...op volgorde... ...wat zij de beste nummers... ...van 2023 vonden. Met het idee, overigens, ja... ...dat dat nummer ook dit jaar is uitgekomen. Denk nieuwe muziek ontdekken. Nu heb ik een paar mensen... ...bestraft op Vals ...toen we dit aan het indelen waren. Eerst Jelmer. Ik heb van mij ook nummers van Mickey gezien... ...die een jaar ouder zijn... Maar Volgens ik, mij zijn uh, wel nummers die vijf jaar ouder zijn. is mij niet vijf. duidelijk geweest dat het dit jaar dus. uitgebracht moet worden. Nee, dat stond ook niet. Een dus foutje van ja. de regie Dus, dus iedereen heeft ja. vals gespeeld. Ik heb er echt op gelet. Nee hoor, Geintje. Uh, maar in ieder geval het idee om, om allemaal vijf nummers te kiezen... die in ieder geval betekenis hadden voor ons dit jaar. En of het nou dit jaar is uitgekomen of niet. Um, in ieder geval een top 20 2023 dus. Ja. En nou ja, we tappen het eigenlijk af met Jelmers uh, nummer vijf. En dat is namelijk Jelmer. Ja, kondig hem maar aan. Dat is uh, Inhaler met uh, Dublin in Ecstasy, een nieuw album die ze dit jaar hebben uitgebracht. Ik vind dat Inhaler nog steeds heel veel potentie heeft. Ze hebben me een beetje teleurgesteld afgelopen jaar. Oh, oh, we zijn ook wel naar een concert geweest, dat was heel vet. Maar ik heb nou niet echt meer een nummer zoals een paar jaar geleden die me echt pakt en gewoon echt een hitje is. Nee. Zeg maar. maar dit is een heel uniek nummer, ga er maar naar luisteren. Het we is wel een beetje vijf minuten lang. Wat? Uh, oh, ja. Inhaler Dublin in Ecstasy. Uh, geniet ervan, een Ierse band. De zanger is de zoon van Bono van U2, dus het kan niet mis zijn. Ja, nee, we gaan aan de De nummer 5 uh, van jou, maar in de top 20-2023 inhelen met Dublin in Ecstasy. Let's go. Je hoorde de nummer 5 van Jammer in de top 20 2023. Dubbele Ecstasy van Inhaler. En nu is alweer tijd voor het volgende nummer. Jullie gaan zo direct luisteren naar mijn nummer 5 in mijn top 20 2023. Dat is namelijk Tim McGraw met de nummer Standing Room Only. Een nummer wat ik eigenlijk uh, ja, ja, niet per se heel goed vind. Maar het is meer een soort shout-out naar het hele album. Een album wat nou ja, aan het eind van het jaar is uitgekomen en ik eigenlijk steeds op het terugval. Dus ik zou zeggen nummer 5 van mij in de top 20 2023. Tim McGraw met Standing Room Only. Veel plezier. So mad at things that don't matter Way too much I let the way back winds And my old friends Scatter like they were dust I get to chasing that rainbow pot of gold Riding through the pouring rain With nothing to show for it Standing there soaking wit Looking up, shaking my fist As a thunder rolls Out in on nights like this And my old regrets and let them go. I wanna learn how to say a lot more, yes, and a lot less, no. Girl, I wanna dance and shout and love out loud and come. In my life by my possessions, start thinking about how many headlights will be in my procession. I wanna live a life, live a life like a dollar, and the clock on the wall don't own me. Shine a light, shine a light like Mama's my porch when I'm lost and lost. Forgiving and start forgetting Forgiving. Be somebody that's worth remembering Ja, je hoorde... Mijn nummer 5 in de top 20 2023, McGraw met Standing Room Only. En daarvoor, uh, jammer is nummer 5, Dublin in ecstasy Van Inhaler. Heerlijk vibe. Wat vinden we tot nu toe van deze, dit format? Die top 20 2023. Is Helemaal dat, leuk. Ja, eigenlijk is het geen top 20. Het is meer een uh, vier keer top 5. Maar goed, dat klonk stom. Dus vandaar de top 20. Goedemorgen. Dus uh, eerste nummer vond ik wel echt heel nice. Dat ja, goed dat op. is ook wel nice. Dat was, ja. Hebben ze ja, dat ja, nou ook live gespeeld of niet? Uh, uh, ja. Volgens mij toen niet tijdens dat concert. Okay. Maar dit is dus ook niet uh, de titelsong of van nee, het album. Ook niet een heel populair nee, ja, ja. nummer geworden. Maar meestal zitten daar de ja. pareltjes in. Ja, Standing Room Only was wel dat die Maar dat hele album was eigenlijk goed. Dus ik wist niet zo goed dat ik moest kiezen. Ik ik dacht, ja, het is toch zo'n lekker album. Ja. Maar goed, tijd voor het nieuws in de regio. Want dat is ook gewoon gebeurd. En dit keer is er een bizarre kerstverhaal uit Haarlem. Die jammer even gaat voorlezen van onze vrienden bij NH-nieuws. Ja, dit is uh, weer een regio-nieuws natuurlijk. Hè? Want uh, op ZFM moeten we afwisselen tussen Zandvoort en de regio. Dus daarom deze rubriek. Nou, ook omdat we het natuurlijk leuk vonden. Uh, maar dit artikel van uh, NN Nieuws uh, viel ons op afgelopen maand. Uh, de kinderen uit de Doelstraat in het centrum van Haarlem hebben een bizarre aanloop naar kerst achter de rug. Het kerstboompje dat de buren samen in de straat hadden gezet werd namelijk begin vorige week gestolen. Dankzij een gulle gever kwam er al snel een nieuwe boom. En nu is de geleende boom ook weer terug op zijn plek. Maandagochtend, dat was dus vorige week, werd de diefstal ontdekt van de anderhalve meter hoge boom die de buren samen hadden opgetuigd. En Sophie, het meisje wat daar in de straat woont, was daar ook erg verdrietig om. Het nieuws over de diefstal hadden zelfs het jeugdjournaal op de landelijke televisie. De oproep van Sofie werd ondertussen, uh, ondertussen gezien door een passerende oud hovenier die een nieuwe kerstboom kwam brengen. En een exemplaar van liefst 3,5 meter hoog ervoor in de plaats Zo. terug neerzetten. Een hartverwarmend gebaar natuurlijk. En de vader, Roger Tim, zorgde voor de kerstverlichting. Een beetje een aparte achternaam. En binnen de kortste keren was de nieuwe boom weer prachtig versierd. En er kwam ook een bordje bij te staan uh, dat ze de mensen een fijne kerst wensen. En natuurlijk ook de kinderen uit de Doelstraat. Want het uh, is natuurlijk wel wat leuker dan uh, een gestolen kerstboom beter het mooi versierde dan. En uh, mooi dat dit... Uh, zo met elkaar uh, is opgetuigd. En uh, dat iedereen... Uh, weer blij kerst kon vieren. En dat het dus nog voor kerstavond... Uh, is geregeld dat, uh, dat... de straat kerstachtig werd versierd. En dan kon het toch nog een paar dagen... Ja. Uh, licht oh, ja, geven. Wacht, ik, ik ja. mis iets. D dit ja. was een bizar... kerstverhaal, toch? Of, of wat, wat was nou de titel? Ja, een bizar ja. kerstverhaal. Nee, Oké, okay, kijk, met ja, al is, respect... Ik vind het echt ontzettend lief, vrouw. Het is lief dat een hoofd van doet. Maar wat is er bizar in het feit dat er iets gestolen nou, wordt? kijk, het. het ding ik weet het toch alweer. Echt alweer. De nee, journalist die dacht. Nee, we nee extra nee. kliks dan. Nee, nee Was nee, het dus niet wat? gewoon dat die originele boom nee, die ja. gestolen was? Die was toch teruggebracht? Het is een plot twist, Want ja. de gestolen boom die was ineens weer terug bij de grote plantenbak in het doelstraat. Dus, nou ja, goed. eind goed. al goed. Oh, dus, dus die man voelde zich schuldig ja, of zo. Ja, nee, nee, hij dacht boom. gewoon. Ik ben Houdini. Die papa ja. die poef, pop, boom, boom. Die man die neemt die boom mee en die voelt zich vervolgens schuldig. Ja, die wacht na okay, kerst. Dus, en uh, je ja. hem terug, denkt da, hij, nou, dat, mooi. Dan, dan snap ik hem, dan vind ik hem ja, ook dan ja, maar is, dat was ja. ook wel een titel-bizarre kerstverhaal. Ja, dus. Nee, dat Nee, klopt niet. Dat ja. heb ik iets gezegd. Dan was ik te vroeg. Dan, ja, dat is dus dan, de plot twist. Oké, okay, ja. Maar dan. goed, is ja, zover het nieuws in de regio. Ja, je moet... eh, wat, wat bedoel je, het nieuws in de regio? Wat, wat, hoe ze... Die boot die aangespoeld was kust. Nou ja, de kust. Dat het ook zal, wel... Het uh, zal maar net dat die man... Dat was inderdaad ook nieuws. Maar, Mickey, die gaan we nog bespreken in de kans. Maar misschien die man gewoon... Is zijn slaaf. Dat hij ineens bezocht werd door drie spooken. Door de, de spook oh, van het ja. verleden, de, heden, is de toekomst. En dat, Scrooge, dat hij dacht van ja. Fuck, ja, moet ja, ja, die boven ja, ja, ja. Het real oh, life Scrooge Het verhaal. real life Scrooge verhaal. Mm. Dat zou leuker uh, zijn Mirko. En, en dat, dat het allemaal in, doelstraat, doelstraat. in ja, ja. ja, Het kan uh, twee betekenissen hebben. Maar het is ook alweer tijd voor de volgende nummer in de top 20 2023. En die is van de enige echte Mirko hier. En die mag jij aankondigen. Want. Ja nou dat is Dumbest Girl Alive van 100 Gags. Pop. En ja, daar luister ik gewoon heel graag naar ja. verfrissende bands. Al dat zou ik zeggen, dat als, de muziek, als de muziek bizar is, komt het waarschijnlijk van Mirko vanavond. Ja, je, je moet er van houden. Maar ik We kan gaan uh, naar mooi, een Mooi bruggetje ja. over Bizar. Nummer 5 in de top 20 tot 2023. Het is uh, Dumber's Girl Alive door de 100 Die Nu of verder. de Dumbest Girl Live van uh, 100 Gags. Uh, nummer 5 van Mirko in de top 20, 2023. Ja, ik moet zeggen, het is bijzonder. Maar ik, wat, ik zo, wat ik zo leuk vind aan deze top 20, want ik heb al die nummers in het, het programma gezet, is dat je zo duidelijk kan zien wat onze muzieksmaak allemaal is. Ja, je hoort, als je een nummer hoort en je, like, je kent dit programma, weet je precies van wie het is. Weet je, je ja. hoort Jammer Smaak, Mickey Smaak, Mirko Smaak, ja, en ja, mijn smaak ook. Ik, ik hoor ook gewoon bij het hele dilemma van... Uh, doen. Maar goed, ja, ik vind het wel leuk. Ik ga er wel, wel goed op. En ik vond het ook grappig om te zien. Goed, het is nu in ieder geval weer tijd voor Back Online. Waar we gewoon ons, uh, nou ja, dingen gaan bespreken die wij, uh, nou ja, technieuws. Nou, oh, wat een mooi... Ik kan het niet techgen. Ik kan het niet meer tegen ja, oh ja, dat was ja, dat vorig was jaar. Ik kan het niet meer tegen ja, ja, ja, ja, ja. Dat was uh, vorig jaar, ja. ja maar goed, ja, het is dus back online. En, um, nou ja, leuk. We gaan namelijk wat tech-items doorspreken. En de eerste ja. is eigenlijk dat de uh, New York Times... Open AI en Microsoft aanklaagt voor het schenden van auteursrecht. En dat komt dus omdat artikelen zonder toestemming gebruikt zouden zijn... om de chatbots te trainen. En daarom is volgens de Amerikaanse krant het auteursrecht geschonden. De aanklacht werd overigens ja. woensdag ingediend. Ja, goed, En dit hoort natuurlijk weer uh, hoort bij het eeuwenoude dilemma. Uh, waar mag AI zichzelf op trainen? Ja, nou ja, dat is ook wel een mooi bruggetje voor straks. Want in de, in de laatste twee uur heeft Mirko ook een item over AI. Dus daar kunnen we het straks ook nog even over hebben... hoe dit impact afgelopen jaar is. Maar ja, ik snap heel goed dat uh, de New York Times... Hè, als je naar OpenAI gaat... Um, dan kan je gewoon zeggen, maak een journalistiek artikel. Hè. Dus journalistiek is een soort... Artikel over dit en dit onderwerp. Ik geef je wat informatie dan schrijven ze dat. Ja, en voor je het weet komt dat gewoon ook uit de New York Times. Zeg maar bronnen en teksten en mensen die iets zeggen. Dus ik snap heel goed dat, uh, dat ze dit bedrijf aanklagen en uh, ja, kijken wat eruit komt. Ik ben ook uh, benieuwd wat eruit komt. En dan hebben we verder ja. nog een, een nieuw record. En dat is dat Mariah Carey weer een record heeft gebroken. Uh, op kerstavond voor de meeste streams op één dag met het nummer met All I Want for Christmas is dus You. Het werd namelijk op 24 december 23,7 miljoen keer dus, beluisterd. Ja, op het is haar. echt, hè? Zij verdient dus gewoon elk jaar aan alleen de royalties, hè? Dus ja. of min, whatever. Verdient ze gewoon een, een miljoen of zo, begreep ik, aan dat nummer. Hè? Dus dan maak je gewoon één keer een goede kerstdit... en dan komt er gewoon elk jaar gewoon een miljoen bij op je bank. Ja, maar dus dan is ja, niets ja, ja, voor ja. te doen. En als ze dan ook nog, als ze dan ook nog ja. gewoon weet ik wel drie keer optreedt... en daar 300.000 euro vervangt of zo... nou, zij is echt, echt loaded. Ze hoeft niks te doen. Ik snap ook weer dat het misschien... als je echt van de muziek houdt... waar ik misschien ook alweer van uitga met haar... dat het ook weer jammer is... want zij is alleen maar bekend om dat nummer. Maar aan de andere kant, ja... Uh, ze hoeft nooit ja, zorgen te maken. Maar dat is He? ook het ding. Waarom heel veel artiesten nu... bijvoorbeeld, um, hoe heet ze ook alweer... Uh, Wat uh, I don't know. Maar goed, dat is ook de reden waarom heel veel artiesten nu ook kerstnummers maken. Omdat ze dan elk jaar hetzelfde nummer draaien. Dus elk jaar pakken ze gewoon een bepaalde som geld. En dat zijn heel veel artiesten nu. Ja. Um, dus ja, wil je, wil je gewoon oneindig veel geld verdienen... Ja, ...maak een kerstnummer maak een ja, wat succesvol wordt. Ja, maar dat klinkt heel makkelijk. Ja, maar, ja, tuurlijk, tuurlijk, het, het, ja, maar, maar kijk, je ik, ziet het wel gebeuren. Ja, maar het ding is wel... ...kijk, laatste afgelopen jaar is er bijvoorbeeld ook een kerstnummer uitgebracht... ...wat ik bijvoorbeeld heel goed vind. Dat is van uh, Elton John en Ed Sheeran, dat heet uh, Merry Christmas. Ja, precies. precies. Dat, dat, dat is een oh. grote, uh, ik vind het een goed kerstnummer. Alleen het, is, het zal nooit zo hit worden... ...als een Last Christmas, als een All I Want Christmas. Okay. En ik denk namelijk echt dat er eigenlijk heel zelden... ...maar nieuwe kerstjes bijkomen. Kijk, natuurlijk heeft Ariana Grande... ...met Santa Tell Me een redelijke hit Ja, dat bakken. bedoel ik. Maar inderdaad, om in dat befaamde lijst te komen... ...met kerstjes die elk jaar weer terugkomen... ...ja, dat is nog steeds een... Maar ik denk ook, dan moet je iets apart doen. En ja. ik denk gek genoeg dat dat dus juist... wat Ariana Grande heeft gedaan. Want door een soort liedje te maken over een soort hele persoonlijke conversatie bijna met, met, met de kerstman. Weet je. Dus zulke nummers zijn er niet. En het valt me op, te veel artiesten proberen net zoals Els en Jons een lekker nummer, maar dat is wat algemener. Ze Last ja. Christmas is ook iets specifieks. Dus ja. je moet ook een beetje durven, ja. een beetje kijken ja, over, van wat mist. Ja, over Last Christmas is een fantastische nummer, nog steeds mijn favoriete kerstnummer. We gaan hem het volgende we uur draaien. Geniaal. Inderdaad. Uh, dan hebben we verder nog een ander tech item Dat is namelijk ja, over, uh, over, over AI. AI. En dat is namelijk dat de mysterie rond het meeste werk van het schilder Raphael is opgelost. Uh, waarschijnlijk door AI. Want kunstkenners vragen zich al jaren af of het werk ook wel echt door hem is geschilderd. Uh, maar AI bevestigt de vermoedens dat het waarschijnlijk niet zo is. En dat is toch wel bijzonder dat zo'n AI dan uh, op die manier toch kan nou ja, beoordelen of zo'n kunstwerk dus echt is. Ja. En uh, nou goed, de onderzoekers, uh, die denken dus dat ze nu kunnen bewijzen dat de schilderij niet in zijn geheel uh, door deze Rafael is gemaakt. Dus ja. dat is uh, toch bijzonder dat AI ook op die manier uh, verder meewerkt aan uh, nou ja, de, nou ja, of je het verbetering in het leven kan noemen. Nou ja, bijna ze het hebben het zeggen, ze maar, dus 49 schilderijen uh, voorgelegd die inderdaad door hem zijn gemaakt aan de AI en gingen dan vergelijken met dat. Dus zo zie je dat het toch ook nog wel handig kan zijn. Zo'n ja. artificiële intelligentie. Zeker. Dan hebben we nog ja. een, een Eindhoven's onderzoek. Want die hebben het snelste digitale Eindhoven. bericht uitgestuurd. Uh. En dat zijn de wetenschappers aan de Technische Universiteit Eindhoven. Die hey, hebben... Dat is mijn school. hè? Hey, je, je, die hebben een digitaal bestand gestuurd. Dat is snelheid van 22,9 petabits per seconde. Is dat en dat is uh, nog nooit eerder gelukt. Ja, peta. Een petabyte is een miljoen keer groter dan een gigabyte. En ja. Een petabyte bevat dus evenveel data... als op 40.000 bloeddates. Ja. Moet je je voorstellen, als je dan in de toekomst... dan is het zo van, ah shit jongens, ik heb een ping van één petabyte. En dan heb je gewoon lag. Dan is het gewoon, ja. dan is het te langzaam. Dan ja. dus kan je dit klagen, de, kan je de wifi geven. Dit is, ja. is bij far gewoon een, zo... Ja. snel Dat beseffen Kijk, wij gewoon nog ja, niet. Maar het, dit is bijna teleportatiesnel. En de wetenschappers die vergelijken het dus met een miljard mensen... die tegelijk Netflix-streams kijken. Nou, ja, dat is niet zo moeilijk, want Netflix uh, heeft niet zo'n goede kwaliteit. Maar goed, toch is een impressive nummer. Echt ook. Ja, echt ook hoor. Maar ja. hoe vaak kan Mickey's internet in dat, <laughs> dat gaan we maar niet, Dat gaan we maar niet uitrekenen. Want uh, mijn internet is niet snel, maar... Uh, ja... Kijk, even even denken, als een het, snel Kijk, het ding is een miljoen keer groter dan een gigabyte. Mijn internet is 1 per gigabyte per seconde. Dat gaan het zo uitrekenen. Een we miljoen keer dan. Ja interessant. Dat gaan we zo even uitrekenen. Ja, goed in ieder geval snel. Uh, wat hebben we nog meer in deze back online? En Dat is namelijk dat de Britse tiener die de GTA 6. Oh, ik weet. De GTA 6 trader heeft geleakt en nog wat andere hacks geplaatst. Oh, ja. Die wordt voor een onbepaalde tijd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is interessant. Nou, weet je ook weer wat daar gaat gebeuren. Die wordt even geconditioneerd. Ja. En dan even later, na drie jaar zeggen ze... oké, okay, je kan ook voor ons als geheime dienst gaan werken... als je niks zegt en je bek houdt. En dan heeft hij een goed betaalde baan... een andere identiteit en klaar. Zo gaat dat. Dat is waarschijnlijk wat gaat gebeuren. Dan hebben we best nog iets over uh, mijn favoriete wetten. Uh, <coughs> nee, uh, over online gokken. Want er wordt weer streng weer op gecontroleerd. Nu moeten gokkers die meer dan 700 euro... in een maand online willen spelen... een bewijs van inkomsten laten zien... dat je dat wel kan betalen... Nou, wat? En dit is er weer eentje dat ik denk... Ja, uh, de kansstellingautoriteit... Die wil wat goksites en bewijs van inkomen vragen... Om te bepalen of een speler het bedrag wel kan missen. Dus dan moeten ze ingrijpen... Als er meer dan 700 euro wordt gestort. En als je onder de 24 bent, moet het... Uh, als er 300 euro of meer wordt gestort. Nou, het is natuurlijk weer een compleet hulp van een ontzettend... Irritante, betuttelende overheid... Die weer mensen, uh, personale dingen gaat... In VDA, ja, ik kan hier niet zo goed tegen... Uh, mensen moeten lekker zelf weten, vind ik nog steeds. Maar ik weet niet ja. hoe de tafel hierover denkt. Ja, eerlijk. Ik ga eerlijk ik, uh, zeggen. Ik ben ik echt super anti-online gokken. Wat mij betreft kan die ja, hele industrie ik eruit. Ik vind gokken op zichzelf al heel dubieus. In zeker. Nederland is het nog redelijk oké. Okay, maar zeker als je gaat kijken naar het buitenland... Dus als, oh, ja. ik, als ik heel eerlijk ben... het feit dat ze zich wat eerder moeten verantwoorden... om daarmee zeker gokverslavingen... en ook ongeziene gokverslavingen uh, te doen... ik vind dat ik prima. Vind ook, uh, ik vind het ook goed als uh, mensen die dus in de problemen komen... want daarvoor is het... die ja. uh, aan moeten geven hoeveel, of ze het ook kunnen betalen... kunnen helpen is het prima. Want ja, gokken is leuk, maar als je er... Door een geldproblemen komt het wat minder ja, leuk. Dus. Ik blijf erbij dat gewoon het gewoon de komt. eigen verantwoordelijkheid van mensen moet ja, zijn. Mensen, ik mensen niet. kunnen niet nadenken. Dat is ja, het probleem. Maar, ja, maar, ja, maar, maar het, het, het probleem is, als je gewoon een beetje kijkt naar de neurologie, sorry, ik ben, ik ben een beetje een expert op dit gebied aan het worden. Want ja, okay. een, een van mijn klanten is, is, is, is, is zelf uh, ex-verslaafd geweest, maakt een podcast over. René van Kolum, gaan hem kijken op uh, YouTube Online. Hm. Um, maar het, het is zo dat neurologisch gezien uh, werkt dat gewoon niet zo met de verslaving. Het, het hele probleem is juist dat er. Uh, iets niet goed functioneert in je hersen... dat je, chemie, je chemische, chemische balans eigenlijk verstoord is... waardoor je dus niet meer in staat bent... om zelf die keuzes te maken. Ja, tuurlijk. Dus ik, ik, vind dat, ik vind dat dan ook te ja, makkelijk gezegd. Maar, nee, op, op, maar je naait er ook wel. gewoon goede mensen mee. Kijk, als, nee, jij, maar... als je bijvoorbeeld een paar minuten de bankrekening hebt... en je wil per maand 700 euro gokken... dan hoef je toch geen bewijs van inkomsten op te sturen. Dan gaat helemaal niks aan. Nee, maar ik zit ook te denken van... stel, je hebt een, je, je hebt een inkomen van 800 euro de maand. Zeggen ze dan ook... oh, top, top, prima, je hebt 100 euro plus... als je die 700 euro per maand stokt dan zit je nou, nog steeds ik, in de min. Ik maar mag je hebt ook, gewoon ik, je huur die je moet betalen... Nou, ik, en je hebt de boodschapkosten. Dus het slaat helemaal nergens op. Want ook nee. al kan je laten zien dat je 800 euro de maand verdient... Ja. Uh, dan zeggen zij misschien ja. En dan spent ja. iemand alsnog maar, 700 euro per maand. Als je, als je een huis wil kopen, kijken ze ook of je het nee, ook kunt ik mag, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ik mag hopen van niet, maar het gaat om het feit dat ik vind... dat dit soort dingen niet de taak van de overheid zijn... Dit moet bij mensen zelf liggen. En ik nou, zou... nee, ik vind wel dat de, de overheid wel een beetje de taak heeft om mensen te beschermen. Ik vind niet dat het door moet staan. Ik denk ja. dat het in sommige gebieden van, van de zorg en dergelijke ja. wel gaande is. Maar ik denk juist met gokken ja. is een van de weinige dingen ja, waarvan je, ik, kijk, denk, ik vind het goed. Stel je bent gokverslaafd en jij krijgt de controle dat je 700 euro per maand wil gokken. En dat, dat mag niet. Dan ga je het op illegale sluiten doen. Ja, of je gaat naar het casino, want dat, uh, daar doen ze sowieso geen inkomsten Nou trek. ja, dan heb daar je... Daar kan gekeken. je 800 euro op de tafel neerleggen. En ze zeggen, ja, ja dat is goed meneer, hoppakee. Nee, maar dat is het probleem. Ja, je heeft chips van een 100 euro. In mijn optiek heeft het weer gewoon totaal geen Het voelt weer heel betuttend vanuit de overheid. ik het is geen effectieve regel. Nee. nee. Dat, ben ik, dat oh. ben ik, daar kunnen we het wel over eens worden. Laten we... Ik op, heb trouwens ja. het antwoord. De snelheid waarmee de, uh, in Eindhoven dat bericht is verstuurd... is 7,633 miljoen keer sneller dan mijn Internet thuis. Lekker. Dus dat is 7.6 ah. miljoen keer sneller. Nee, maar goed. Dus, nou, goed laten we daar even op, voor ophouden dat online gokken. Maar goed, het is, uh, het is inderdaad weer een, uh, een vage regel. Maar goed, uh, dan hebben we verder de uh, rest nog wat Google highlights. En dan gaan we er uh, langzamerhand uh, mee stoppen met back online. Want dit jaar zijn op Google het meest gegoogeld stemwijze. BBB en kabinet gevallen. Oh, ik heb een heel ander nieuws. Ja, weet ik, maar ik, ik sla wat over, want we zitten een beetje door de tijd heen. En ik, we hebben net wat uitgebreid. Hey, jammer, We hebben net zo sleus. Zijn waar we, zijn we je het over hebben? Nou, nee, dat, dat we waren voor straks. Ga maar verder. Ja, Mickey had een item, die wilde die erover hebben. Maar goed, dus de meeste uh, zo gezochte cool items. De top 3 bestaat ook oh, nog oh. uit ChatGPT uh, en WK-vrouwenvoetbal. Dus inderdaad, we zien ook dat uh, de oorlog in Gaza en de aardbeving in Turkije en Nederland belangrijke thema's zijn. Die staan namelijk op de uh, nou ja, vierde plaats zo heb je eigenlijk nog wat meer Google Highlights. Um, is het um, bijzonder voor jullie? Want we hebben natuurlijk uh, Google Highlights zien dit jaar. De verkiezingszijden is dat altijd wel populair. Uh, nou, het verbaast me eigenlijk helemaal niks. Alleen het verbaast me... Oké, okay, het verbaast me niks. Maar wat me wel verbaast... is dat de stemwijze meer is opgezocht dan ChatGPT. Want ik bedoel, ja, oké, okay, de stemwijze... maar. Chat GPT, dat ja, is gewoon een dagelijks gebruik. iets. Nee, maar ik snap het wel. Want het natuurlijk, kijk, mensen die bijvoorbeeld chat GPT gebruiken, als je op een gegeven moment heb jij gewoon de OpenAI-link in ja. de banner staan. Boem, dan kom je direct naar die ja, website. Toe. Maar de, de heel veel oudere mensen, bijvoorbeeld, die, die voelen nog niet de behoefte om het te gebruiken. Die, vinden dat, die denken misschien dat dat ingewikkeld is, bij wijze van spreken. Hè? Dus, dus dan is een stemwijze iets wat toegankelijker voelt, het natuurlijk logischer om even te googlen zeg maar, voor ja. iemand die. Dus ik denk dat het daar vooral dat het hem daarin zit. Ja, dat is een theorie. Ik heb zelf ook echt misschien één keer ChatGPT gegoogeld. En gebruikt ook voor school. En toen kwam hij nog niet met een lekker antwoord. Dus toen dacht ik ook: van, Nou ja, kan het best Maar ik heb even dat ene onderwerp nog doen. Nee, nee, nee. Dat doen we straks. Oké, kijk, de rest van de top 10. Ja, ik ga iedereen even dicht, anders kan ik er weer niet aan toe komen. De rest van de top 10 populairste opdrachten zijn: Nummer 1, stemwijs, nummer 2. ChatGPT, nummer 3. wk nummer 4. Oorlog is daar een gaas nummer 5. Giro55, nummer 6. BBB nummer 7 verkiezingen, nummer 8 trompoest, nummer 9 NSC en nummer 10 kabinetgevallen. In de lijst met bekende personen staan vooral beroemdheden... die dit jaar zijn overleden, waaronder Friends acteur Matthew Perry... en ook Tina Turner en Cinead O'Connor staan op 2 en 4. Andrew Tate staat op de derde plek. Ja, tot zover de Google Zoekresultaten van Nederland. overleden, toch? Wie niet? Andrew Tate is niet over. Nee, die de maar de... die staat op drie, nummer 3. Oh, dat. die heeft veel uh... andere dingen. Ja, die heeft andere dingen. Goed. Uh, dat was de Back Online. Ik hoorde dat we zo nog iets over iets anders moeten praten. Nu is het tijd voor nummer 5 van Mickey in de Top. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus uh, kom dicht maar aan, zou ik nou, zeggen. Nou, mijn nummer 5 is van Fox Stevenson Fiend. En dit is de Out of My Head Fox Stevenson and Fiend Remix. En dit is een heel lekker nummer. Het is gewoon een remix van een ander nummer. Een andere nummer heb ik nooit gehoord door kan me ook eigenlijk vrij weinig schelen, het is gewoon lekker drum en bass, keihard pompen, 300 over de autobaan, maakt niet uit, lekker aanzetten en <laughs> gaan. Nummer 5 van Mickey in de top 20 2023 is Out of My Head, de Fox Stevensons remix. Let's go! Good intention I'm running fast In no direction Guess we get to rest up When we're dead Be breaking bones And learning lessons Trying to shake these burning questions I can't get the fuck out of my head De, nummer 5 van Mickey in de top 20, 2023. Fox Stevenson, out of my head. En uh, nu is het weer tijd voor de klassieke rubriek die je al kent van altijd. Het is weer de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat het tijd is voor de Meer Show! Nee, nee, stop! Oh, stoppen! De Meer coke Show, bedankt, los! Ho, ho, ho! De Meer coke Show, dat is mijn, mijn geïmproviseerde intro. Ja, daar zijn we weer terug. En dit keer met een, uh, nou ja, toch een heerlijk. Uh, holidays gezepje, want de, nou, kerst is net geweest dan weliswaar, maar hier zit nog steeds een beetje kerst. Het nieuwjaar. En wat doen ze nou in Amerika? Daar vieren zij iets wat wij niet vieren, en dat is Thanksgiving. Thanksgiving precies. Turkey. En wat is nou het meest Amerikaanse, meest iconische product, uh, los van uh, alles met veel suiker en vet? Mais! Mais! Oh. Ja, Klar, fair, mais. Fair. Ze Ik hebben heel meenemen. veel maïs in Amerika. Maar, en, en Het is overigens ook een van de meest voedzame de wereld, hele grote exporteur van mais Amerika, Dus wat doen ze met Thanksgiving? Ze hebben maïsbrood altijd bij Thanksgiving. En dat is oprecht heel erg lekker. Dus ik ga jullie vandaag een receptje vertellen. Wat hebben jullie nodig? 200 gram maïsmeel, dus maïsmeel. En dan fijn: uh, 240 ml botermelk, 120 gram uh, all purpose flour, dus bloem, 75 gram ongezouten boter, 100 gram suiker, twee eitjes op uh, kamertemperatuur. Uh, 2,5 theelepel van uh, baking powder. Twee uh, theelepels van uh, fijne zeezout. 8 gram ongeveer. En voor de chili topping heb je 4... want het is een, een licht pittige corn, cornbread in dit geval. 4 uh, uh, eetlepels met ongezouten boter. Ongeveer 60 gram. 120 ml honing. 20 gram lichte uh, maissiroop. En 2 jalapeno's die je fijn moet snijden. Wat moet je doen? Je moet een oven voorverwarmen op 175 graden. Begin met het smelten van de boter in een kleine sauspan. Over ongeveer nou, gemiddelde hitte. Uh, terwijl de boter aan het uh, uh, smelten is, um, zorg dat je alles goed met elkaar mixt. Voeg uh, de, de uh, cornmeel toe. Uh, voeg de bakingpowder toe. Het fijne zeezout en het suiker. In een uh, grote kom. Mix het goed. Als de boter is gesmolten, voeg de botermelk toe. De eieren en de boter in en mix het door. tot het helemaal homogeen is. Dus helemaal een zachte, mooie, vloeibare drek. <laughs> klinkt, uh, klinkt aantrekkelijk zo. Jij ja, hebt nog een minuutje. We, oh, we hebben nog een minuut. Nou, oké. Okay. Uh, de batter aan het resten is... Zorg ervoor dat je, het op, dat je de uh, zout toevoegt. Dus op het moment dat je het uh, laat liggen. De sound. Wat? De so yes. De sound. De sound. De sound van It's Corn. Oh god, alsjeblieft, niet iets korn toevoegen. Oké, okay. nou, well, well, vervolgens well. voeg het in een mooie grote vorm uh, toe. Schenk het naar binnen. Doe het in de oven. Voeg ook nog honing toe aan de mix. Zorg dat het I juist niet... Oh god, daar What komt ie. Like corn? It's corn. Ja, dat is heel Amerikaans. Okay, ja. Ja, we hebben nog een ja, voeg de honing binnen. toe. Mix het juist niet goed, want dat is lekker. Dan heb je delen die wat zoeter zijn, delen die wat minder zoet zijn. Haal vervolgens de pan weg van de oven... Uh, uh, uit de ovenbrug op het moment dat je hem dus hebt gebakken voor ongeveer 35 tot 40 minuten. Slijm in stukken en, uh, uh, nou ja, zorg eigenlijk dat je de, uh, de het, het korn... gaat ga lekker, het maïsbrood Ik ga goed vandaag, jongens. Ja, het uh, maïsbrood. Het moet nog snel ook allemaal om oh, Ik heb Ik filte even volgende keer een minuutje extra. Dat je dit maïsbrood ja, top met de jalapenos die je heerlijk hebt gesneden. En het is heel simpel, maar het is zo ongelooflijk lekker om gewoon bij een, een groot feestelijk uh, nou ja, uh, kerstavond uh, Diner te doen of okay. iets Dus probeer het, het vooral Het klinkt uit. heel lekker. Ja, en jammer nou, mijn... wil heel graag zijn laten nummer aankondigen. Want het is weer tijd voor de top 2023. met nummer 4. De eerste nummer 4. Dit is van Jammer. En nou, Jammer, vertel maar. Ja, dat is natuurlijk van de fantastische artiest uh, Troy Sivan uit uh, Australië. Daar ben ik al jaren heel erg fan van. En uh, afgelopen najaar uh, kwam het mooie nieuws. Hij komt volgend jaar 20 juni naar. Amsterdam, naar Nederland, met zijn show. Dit is Got Me Started, dat was de nieuwe album. Something yeah. to give each other. Dit is in gewoon een shooting uur. stars week. Ja, ja, ja ik dacht ook al. Nummer 4 in de top 20... We moeten even opnieuw starten. Nee, dat kan niet, want we hebben geen tijd voor. Nummer 4 okay. in de top 20 2023, dat is je van Got Me Started. We gaan er naar luisteren, het top in het in de tweede uur. Okay. I wanna tell you what's on my On my mind Let's go You just got me started And I don't think I can stop it And I don't wanna go home on the right